Elite lieten de Europese Unie, het IMF en de Europese Centrale Bank zich afgelopen dag in een rapport positief uit over de bezuinigingen en hervormingen in Griekenland. Op 20 november komen de ministers opnieuw bij elkaar. VVD en PVDA zijn het eens geworden over aanpassing van het regeerakkoord. De inkomensafhankelijke zorgpremie is definitief van tafel en in plaats daarvan gaat het kabinet de inkomensverschillen verkleinen via de belastingen. Premier Rutte verklaarde op een persconferentie... dat hij als onderhandelaar van de VVD in de formatie een fout heeft gemaakt... en bood zijn verontschuldigingen aan voor de verwarring die hij heeft veroorzaakt. De Nederlandse varkstrijdster Tanja Nijmeijer wil graag naar Nederland komen... om uitleg te geven over de strijd van de vark. Dat heeft ze gezegd in een interview met Ancol, een aan de vark gelieerd persbureau. Nijmeijer sloot zich tien jaar geleden aan bij de Guerilla-beweging. Op dit moment is ze in Cuba voor onderhandelingen met de Colombiaanse regering...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 Het Rense Klamer. 13 november is het. Het is de dag waarop in uh, 1956 het hoge rechtshof van de VS beslist... dat rassenscheiding ongrondwettig is. En wat er uh, ja, in dit jaar om 13 november gaat gebeuren... dat is nog een raadsel op twee uur na. Ik uh, ben er in ieder geval vandaag of vannacht voor u van 2 tot 6 met het programma Dit is de Nacht. En uh, we gaan vanavond een, uh, of vannacht een hoop dingen doen. We gaan met elkaar praten. Dat, uh, dat gaat u vooral doen als u, als u belt. En dan gaan we het hebben over teleurstelling... naar aanleiding van de toch wel een hoop teleurgestelde kiezers... in de VVD en de PvdA. Tenminste, tot vanavond. Hè, want nu is dan weer het nieuwe regeerakkoord... of een nieuwe conceptversie gepresenteerd. Uh, later vanavond, of eigenlijk alweer vanochtend... rond een uur of vijf gaan we bellen met, uh, met China. En, uh, en om half zes is Peter Kee te gast. En Peter Kee is de politiek, uh, of beter gezegd parlementair... Redacteur bij het programma Pauw en Witteman. En die heeft een boekje geschreven over alle perikelen daarachter de schermen. En daar ga ik met hem over praten. Dus er is een, een hoop te doen vannacht. En ook uw bijdrage is meer dan gewenst. Uh, maar we beginnen zoals u gewend bent van ons met muziek. It's been Albi van Santana. Het is uh, zes minuten over twee en uh, ik wil het uh, deze dag met u hebben over teleurstelling. Uh, dat is namelijk iets wat bij de PVV, uh, Pvv, hoor mij nou, bij de VVD en de PVDA kiezers uh, wel het geval is. Dus in ieder geval tot vanavond. Ik moet zeggen, ik heb uh, deze avond niet gekeken naar de persconferentie van. Uh, uh, van de VVD en de PvdA over het nieuwe regeerakkoord... ook niet naar Paul Man. Dus de nieuwe plannen zijn mij nog onbekend, maar Wat ik wel weet is dat uh, volgens de laatste peilingen... de VVD en de PvdA eigenlijk behoorlijk fors hebben verloren. Uh, en dat is tenminste als je dan even vergelijkt met wat ze bij de verkiezingen hebben gehaald. Hè, de VVD die 41 zetels heeft momenteel in de Tweede Kamer... die gaat naar 23 in de peilingen... en de PvdA van 38 naar 27. Dus bij de VVD bijna een halvering... en bij de PvdA is het ook niet al te best... En dat is natuurlijk uh, logisch. Dat is te wijten aan, uh, aan dat ze uh, ja, compromissen moeten sluiten. En dat, uh, dat alles wat ze hebben beloofd in die campagnetijd... toch even iets, uh, iets minder uit blijkt te komen dan dat de kiezers gehoopt hadden. Uh, dus dan zijn ze teleurgesteld. En vannacht gaat het over teleurstelling, maar dan niet per se politiek. Kijk, en als u nou een VVD-kiezer bent en u wil heel graag uw verhaal kwijt, dan mag dat. U kunt dan bellen naar 0800 1121, Maar daar mag u ook naar bellen als u uh, in iets heel anders bent teleurgesteld. Misschien wel in een, in een familielid... En misschien wel uh, in, een, in een goede vriend die u, die u verraden heeft. Uh, alles mag in het kader van teleurstellingen. En het zou wel fijn zijn. Natuurlijk, als het een klein beetje recent is. Uh, maar als het op een andere manier heel interessant is, dan, uh, dan uh, wil ik u ook niet tegenhouden. Want voor ik het weet heb ik geen bellers. Alhoewel ik nu de telefoon al uh, zie knipperen, dus dat is, uh, dat is goed nieuws. Dat belooft wat uh, voor vannacht. Heeft de technicus er ook een beetje zien aan? Ja, die knikt. Dat is toch voor mij altijd... Uh, ik ben er erg blij mee dat hier in ieder geval nog een technicus zit. Want dat is mijn enige fysieke gezelschap in deze studio. En voor de rest uh, bent u mijn gezelschap. Dus bel vooral naar 0800 1121. U kunt ook reageren via de mail. Dat kan dan via nacht.eo.nl. Of even via Twitter. En dat kan dan naar uh, Apenstaartje Dit is de Nacht. Of met hashtag Dit is de Nacht. Ik zie het allemaal. Als u even belt of even reageert. Dan gaan we luisteren naar muziek van Van Morrison. En dan gaan we zometeen met elkaar praten. Door to my heart, ja. Zeker dus doe het maar even uit. Van Morrison was dat en uh, de telefoon staat rood gloeiend, dus ik ben erg benieuwd wat deze nacht ons gaat brengen. En hij wordt geopend en dat, uh, ja, dat mag eigenlijk wel eens vaak zo zijn, vind ik, door een vrouw. En dat is Annemiek. Annemiek, nacht. Ja, het uh, thema teleurstelling, ja, teleurstelling hoort bij het leven. hè. Ik heb zelf in mijn leven een aantal dingen meegemaakt... waarbij ik echt heel diep uh, naar beneden zakte... en van minder dan bijstandsniveau moest leven met opgroeide kinderen. Maar daar wil ik het niet over hebben. Ja. Ik ben erg blij dat onze premier Rutte excuses aangeboden heeft... voor een foute politieke move om via de ziektekostenregeling... Uh, uit de economische crisis te komen. En dat vind ik heel verstandig van hem. Ja. En ik ben heel erg enthousiast dat Samson uh, heel erg positief uh, wil meedenken met uh, de VVD om ja. onze economische crisis te boven te komen. Ik ben eigenlijk heel erg teleurgesteld. Ah, daar wacht en, ik op. Waar ja, zit de teleurstelling? Daar, ja, daar gaat het om, want dat is het thema. Van al, ik lees twee kranten en ik lees twee weekbladen. En dan zie je dus overal mensen met een meer dan modaal inkomen, een dubbel modaal inkomen en nog meer. En die zitten er te piepen en te doen van dat ze het allemaal niet kunnen opbrengen. En dan denk ik, ach mensen, één auto minder, euh, één fles wijn per dag minder, één vakantie minder. En je bent er al. Ja. Dus wat zitten we nou toch te zeuren. En ik ben blij dat ik vanavond op ben gebleven en ik nog een tv-programma zag. Tegenlicht, waarin een aantal landen in Europa en ook Nieuw-Zeeland aan bod kwamen, waarin je ziet hoe je een beleid kunt voeren wat minder duur is en beter is dan het onze. Dus ik denk, nou, we hebben nog een boel te leren. Oké, okay. maar, maar jij, ben, jij bent dus teleurgesteld eigenlijk in de mensen met, met die, bovenmodale inkomens. Ja, en met dat ze dus ontzettend zitten te zeuren. En die willen het liefst gewoon dat die mensen die, uh, helemaal aan de onderkant... en de uh, mensen die moeten leren leven van een uitkering, dat die het gelag betalen. Ja, dat maar dezelfde... wacht, wacht even, want als, als, ik dan, als ik even wat tegenwicht mag ja. bieden... Is, is het niet zo dat het altijd gaat om zeg maar, de procentuele achteruitgang? Dus dat iemand met bijvoorbeeld die 50.000 euro verdient... er uh, relatief gezien meer op achteruit gaat dan iemand die in de bijstand zit. Ja, maar luister, het procent van een ton, een procent van 70.000 euro. Dat is een hoop meer dan een procent van de bijstand. Ja, maar dat kan er makkelijker vanaf dan wanneer jij al op een niveau zit dat je eigenlijk naar de voedselbank moet. Ja. En dat je, uh, dat je uh, van alles en nog wat bedenkt om je kinderen toch een beetje leuk uh, aan te kleden, maar dan haal je het uit de recycling. Maar ja. dat vinden de kinderen niet altijd leuk, want die willen altijd meedoen met al die andere kinderen. Maar worden die allerlaagste inkomens en zeker de bijstandsniveau niet, niet de, behoorlijk beschermd nog in dit regeerakkoord? Ja, maar ik vind dat het onze christenplicht is. We zitten altijd zo te zeuren over dat we de christelijk-joodse natie zijn. Nou, dan begint toch... Hè, het laatste liefde begint het leven, toch? Ja. En ik ben opgegroeid na de oorlog... En mijn moeder die keerde de oude leren jassen en die werden dan zelf geverfd. En dan ging ik in de regen naar school en dan had ik het bruine drap langs mijn benen lopen. Maar ik was zo verdomme blij dat ik naar de middelbare school mocht en niet naar de huissenschool hoefde. En een, een aantal jaren later was ik zo verschrikkelijk blij dat ik heel hard mijn huiswerk had gemaakt. En een beurs kreeg en ik naar de universiteit kon gaan. Mm -hmm. En ik had 200 gulden in de maand. Ja. En daar moest ik alles van doen. Maar ik was zo verschrikkelijk blij. Dan ja. denk ik, laten we toch eventjes nadenken waar we vandaan komen. En die zitten te zeiken. Kijk, dat is een, eigenlijk een soort ja. moreel appel voor de, ja. voor, de, voor de luisteraar... die wat meer dan gemiddeld ja. verdient. Ja. Want heb jij dan nu zelf wel weer een nee, baan, of niet? Nee, ik, ik ben... Ik ben nu, ik ben 73. Ah, dat is en tijd om nu, mee te werken. Ik heb nu meer inkomen dan ik ooit in mijn leven gehad heb, omdat ik een ex-echtgenoot had die zei: meisje lief, je weet maar nooit of jij nog een baan vindt. Wil nou alsjeblieft accepteren dat mijn pensioen, of wat ik opgebouwd heb, dat heb ik kunnen opbouwen omdat jij bij de kinderen thuis bleef. En ik wilde niks liever dan dat je bij de kinderen thuis bleef. Gooi alsjeblieft dat pensioen van mij niet weg. He, en die man, maar wacht even, hoor. Ja, en die man ja. is vroeg gestorven. En ik heb dus een nabestaande pensioen. Waardoor ik nu mijzelf heel rijk voel. En ik heb nu ongeveer bijna modaal inkomen. En ik wil best inleveren. Zo, maar dan ik... Het zit in die categorie dat ik de grootste zorgen en de grootste kosten... in mijn leven achter me heb gelaten. Ja. En ik ben er doorheen gekomen en mijn beide dochters zijn afgestudeerd en dat ja. heb ik met heel veel pijn en moeite met heel veel zorgen met heel veel deurwaarders voor elkaar gekregen ja. en denk ik en nu hebben jullie zelf de instrumenten in huis om je eigen stappen te zetten precies dus even, even voor de duidelijkheid Annemiek, jij, dus, jij leeft dus op dit moment van de, van het, uh, van de pensioen het pensioen van jouw en, overleden ex-partner ja. En hij vond dat ik zijn pensioen niet over de balk moest smijten. Maar dat vind ik wel, want als, als jullie dan uit elkaar waren... dan vind ik het wel opvallend dat hij zijn hele pensioen aan jou nalaat. Niet zijn hele pensioen, want dat deel, dat deel ik met zijn tweede echtgenote. Maar ah, hij vond... Okay. Maar hij, hij vond hij dan vond had dat, hij een aardige baan. Hij vond dat ik mijn kinderen goed opvoedde. Maar, en ik vond dat hij een workaholic was. Ja, precies, want als, je, ik, als, als, je, als hij zijn pensioen verdeelt over én, eh, jou en over zijn andere... Uh, en ja, nu hij, dan ook echt genoten, dan had hij een wel een hele vier, goede baan. Hij verdiende dan ook vier keer modaal. En hij was, hij was uh, de knecht van artsen en specialisten die ook allemaal vinden dat ze verschrikkelijk veel moeten verdienen. Dus ik weet een beetje hoe de wereld in elkaar zit. Ah, oké. Okay, maar hij was ook iemand die het niet erg vond om wat in te leveren. Nee, hij vond, ik, hij vond eigenlijk dat, dat ik niet moest zeuren, dat ik moeder de vrouw thuis moest blijven en dat ik niet moest willen werken. Okay. En hij deed het allemaal voor ons en hij dacht dus heel wet. En nee. ik ben daarin meegegaan. Maar ik heb mijn dochters gezegd, alsjeblieft, zorg ja. dat je je talent ontwikkelt en dat je iets doet. Want het opvoeden van kinderen is maar iets wat je een korte periode in je leven doet. En daarna moet je een heleboel meer doen. Ik ben ontzettend veel vrijwilligerswerk gaan doen. Ja. En daar heb ik mijn talent in kunnen gebruiken. En dat heeft mij, mijn zingeving in mijn bestaan. wat meer is dan alleen maar kinderen opvoeden of van een man houden. Je kunt in het leven, in de samenleving, heel veel meer. Ja, ik, ik hoor gezin... Annemiek, ik, ik hoor een optimist in jou die ook een beetje geluk heeft gehad. Ik heb ontzettend master gehad op het eind van mijn leven. Ja, ja. maar dat mag okay. ook best, toch? Ja. En, en, ik, uh... en voor iemand van wat zei je 73, 74, klinkt je nog hartstikke jong. Ja, maar ik wil ook nog een heleboel. En ik wil ook nog uh, uh, in mijn directe omgeving een dochter steunen. Die nu dezelfde problemen moet meemaken die ik achter de kiezen heb. Ja. Komen we komen er wel doorheen. Nou, dat vind ik een mooie, een mooie ja. afsluiter. Oké. Okay. Dank voor jouw ja. uh, jou moreel ja. appel. Ja, we komen er wel doorheen. We en... zijn zo rijk. Precies. Okay. En blijf luisteren. Ja, dat ja, doe ik. Oké, okay, fijne nacht. Dag. Miek. Um, ook aan de telefoon heb ik uh, Roel de Ruiter. Roel, goedenacht. Goedenacht. Uh... Ik ben niet zo teleurgesteld in de uitkomst van de onderhandelingen. Maar ik ben teleurgesteld in de rol die de media weer zich hebben toegeëigend. Ah. Uh, en uh, ik vind. ...dat de media, net zoals in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen... ...alle debatten naar zich toe trekken ...via grote chocoladeletters de politiek willen sturen. En ik denk wel eens, op wie moet ik de volgende keer nog stemmen? Op de Telegraaf, op NRG, of op Fritz Wescher, of op Paula Witteman. Het is de journalistiek die de politiek tot een farce heeft gemaakt. En dat hebben ze nu weer gedaan... Ook de politiek werkt er zelf aan mee, maar ik vind de meneer, en en vind ik zeer teleurstellend, hoe de politiek, de jonge snapneuzen, achter de microfoon, de het debat bepalen en, en, en, en, en, en de politiek tot een farce hebben gemaakt. Ja, maar uh, hoe, even een hele simpele vraag, hoe zou dat dan anders moeten? Hoe zouden politici anders hun boodschap moeten communiceren dan via de media? Nee, ik vind dat de media fatsoenlijker moeten worden. Er moet een soort uh, gedrags- en morele code komen voor de media... waarop zij heel anders met nieuwsvoorziening om, uh, en voorziening omgaan. Maar wat, wat, wat dat, gaat er dan precies dat, fout? Uh, Zeker moraal tot aan het dieptepunt is, ge, is gezakt, dat in de modder. Oké, okay, en, en kun je daar een voorbeeld van noemen? Uh, nou, ik, ik noem dat Ik dacht bij de Telegraaf, hoe die, hoe die uh, de politiek uh, manipuleert uh, door grote koppen enzovoort. Ja. Uh, ik, ik vind, uh, ik, dus voorstellen, als je dan wel het niet mee eens was, uh, wil ik het laten. Maar het zou aan de, aan de kiezers geweest moeten zijn om dat over vier jaar te beoordelen hoe de, hoe de besluitvorming en de, en de beleidskeuze van uh, dit nieuwe kabinet zou zijn geweest. Ja. Maar wat, wat, wat doet de Telegraaf? Die, die doet net zo lang door dat Rutte in het Nauw gebracht wordt. Ik ben geen Rutte-aanhanger. Eh, en, en dat dan, eh, nadat ze een akkoord bereikt hebben, opnieuw moet worden onderhandeld. Dus ja. de Telegraaf heeft bepaald eh, dat de koers die ingezet was eh, na, de, na het eerste akkoord, opnieuw moest worden bekeken. En dat vind ik een zeer kwalijke zaak. Ja. De media, die moet eens dus beter een rol in de samenleving zien te krijgen. voorluchting en, en, en, en, en, en, en geen teneurjournalistiek. Eh, ja, maar hoe even, wat was je, zei je nou, ik ben een Rutte-aanhanger of ik ben geen Rutte-aanhanger? Het oh, okay, ik ben ook geen okay. Samsung aanhanger, dus daar zit het ja. er niet in. Ik ben, ik ben even benieuwd, uh, want uh, wat jij zegt eigenlijk, is van... ze zouden zich bewust moeten zijn van hun rol in de maatschappij... maar als je dat ja, wil gaan dat sturen... Is de journalistiek is tot aan het dat diep in de modder. Precies, maar als je, als je dat gaat sturen, dan, dan kom je toch heel snel in de sfeer van censuur terecht. Nee, maar dat moet je niet sturen. De journalistiek moet in de opleiding krijgen dat er een moraal is... Uh, van, uh, van eerlijke berichtgeving, ja. intendentieuze berichtgeving... Uh, een, uh, geen politieke berichtgeving ja maar dat, dan dat zullen we dan... bij journalisten ook op de televisie en de radio dat zij de journalistiek de journalisten die verkondigen een mening die hebben die hebben uh, een politieke uh, en politieke mening die ja bij, bij wie vind je dat, vind dat bijvoorbeeld ja, er zijn voorbeelden genoeg. Ik heb u net een groot voorbeeld gegeven. Ja, van, van een krant, maar van nog niet telegraaf. van een televisieprogramma. Maar, maar ook de die Pauliansen die het dan wel eens op de televisie zie. Ja, die... ja. ja dat, dat is gewoon een telegraafjournalist. En gaat een absurd shit met de socialistieke mortaliteit. Daarom spreek we ook altijd van mediamafia. Ja, maar tot nu toe heeft u het alleen over de telegraaf. Nee, ik heb, ja, maar, oké, okay, de actualiteitenprogramma's, wat alle, of dat nou knevel is en andere, andere zaken, eh, ik heb het voor de aarde naar de verkiezingen gestuurd, er wordt enorm veel gemanipuleerd, met betrekking tot de politieke stellingnamen door de journalistiek. En die, en die, en, ik, ik heb een, een, een buurman die zegt, die moet ik wel stemmen volgende keer. Frits Wester of Paul Witterman. of Jeroen Witt, Pauw. Ja. Ik zeg, hoezo? Ja, zegt hij, dat zijn toch de politici geworden in Nederland. Ah, oké, okay, ja. Ik, ik vind het wel een klein beetje zo, want ik ben wel benieuwd, is er dan ook nog een, een programma tussen waarvan je zegt, dat vind ik nou wel een goed programma of een krant, die pakken het wel goed aan? Nou, ik, ik luister wel eens naar Argos, ja. het, dat is zaterdagmiddag. Dat die, die, die mensen die doen uh, aan onderzoeksjournalistiek, dat vind ik een beter programma, ik zeg niet de oppermest, een beter programma. Ja. Maar... Maar ik vind dat de, de, de journalistieke moraal, de aanmatigende toon van de journalist, die ergert mij gigantisch. Okay. En de kwaliteit van wat ze brengen, uh, die ergert mij, mij ook. Uh, de, de journalistiek die roept weg met de politieke meningsvorming. En de politieke meningsvorming moet aangedragen worden, vind ik, uh, door de politici. En niet... Uh, en, en niet ver, ver, uh, ver maar, maar de politici zijn door de, door, de, door, de, door de media. Snap ik, maar de politici zijn er toch zelf bij, die zitten toch zelf praprogrammas en bovendien. Ja, maar, nee, maar die een die elke keer door het tsunami in de reden gevallen. Want die zijn. Het tsunami vindt ze zo belangrijk dat ze de politici nooit laten uitpraten. Ja, maar ik, je moet wel weten. Nu nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee neemt u het weer op. De die, die <laughs> eerste mevrouw die, die ging hier net ook eh, een paar keer of de eerste meneer heb eh, ik het niet meer eer, eh, ja. weer, eh, weer interrumperen. Ja. Eh, de journalistiek moet eens leren fatsoenlijk mensen te leren uitpraten. Oké. Okay. En, en, de, en, en op mij niet, die mag mij afkaffen, dat interesseert mij niks. Nee. Maar waar het mij om gaat is dat het zo onbeschoft om is. Oké, okay. nou, dat, dat vind ik op zich een interessant punt. Maar u moet wel weten, en daar nou heb ik best wat politici al mogen interviewen... in mijn uh, nog jonge carrière. Uh, als je een, politici, een politicus aan het woord laat zonder hem af te kappen... dan sta je uh, uh, uh, zonder enig overdrijven met, met, met gerust sta je een half uur te luisteren naar een antwoord. Ja, maar, maar jullie zijn niet anders. Jullie, jullie, jullie willen jezelf zo graag horen, zo graag je eigen mening horen... Uh, dat jullie precies hetzelfde doen wat u de politici verwijt. Maar wat bedoel ja, je nou precies? Ja, ja, ja, ja, de journalistiek, net zoals in Amerika, die ontwikkelt zich in een zeer negatieve spiraal omdat ze geen moraal hebben. Ook omdat er veel te veel commercie achter zit. Kijk, Luister en kijk, even, dat gaat het over. Ja, ja maar dat, dat, dat is natuurlijk wel, het, het moet voor de kijker wel interessant blijven. En heeft de politicus ook baat ja, maar, bij, want anders, anders, ja, maar, anders dan komt zijn boodschap niet over. U, u, u, u denkt dat u het interessant kunt maken. Je moet eens die oor te luisteren leggen bij mensen die het van de journalistiek. De, de aanmatigende toontjes die jullie hanteren naar mensen toe in de interviews, ja. dat is gigantisch. Oké. Okay. De, de, de, de, de journalistieke moraal ontbreekt, jullie zijn in de, bagger, uh, in de bagger beland. Was het vroeger veel beter? Uh, dat weet ik niet of het vroeger veel beter was. Misschien wel. Ik denk dat de, dat de beschaving van de journalistiek vroeger, en ook de inhoudelijke uh, vraagstelling, veel beter was. Jullie hebben ook geen inhoud, jullie citeren een ander in de vraagstelling. Ja, ik vind wel dat u vrij hard bent in uw oordeel hoor, maar ik, ik, op ja, zich vind ik het... Ja, dat moet ook, want jullie moeten eens een keer de drongen waarden dat jullie je aanmatigende toontje eens een keer loslaten. Vind, vindt u dat ik een aanmatigende toon heb? Absoluut, ja. ook. Jullie zijn praktisch bij uitzonderingen dagen laat allemaal, dit, ik, ik denk dat je dat leert uh, in, op de school van de journalistiek, hè? Uh, die, die, die agressieve manier, zoals ik nu ook praat. Ja, ja u, u, praat u praat volgens mij praat agressiever is. dan ik hoor. En ja, nee, maar jullie, ja, nu probeert het weer een beetje, een beetje de andere richting op te krijgen. Of ben ik nu aan het manipuleren? Maar, maar de, de, de journalistieke moraal, die is weg. In Amerika, in de ere kijk maar nou wat er weer in Nederland gebeurd is met de BBC. Wat ze, uh, en ook met Murdoch wat ze allemaal uithalen. Ja. Journalisten. Ja, nou, ik, ik, ik kijk liever even naar de voorbeelden in Nederland. Die ken ik uh, van wat dichterbij. En uh, die durft die, die ook niet. Ik heb het u net gezegd, ja. uh, uh, het, uh, die meneer, uh, uh, u noemde ook in het begin, uh, Wester, nee? Frits Wester. Ja, die, die, is, die is heel erg gelieerd aan het CDA. En die verkocht het ook in zijn journalistieke vraagstelling... zodanig zelfs hij dat het CDA er niet al te slecht afkomt. Ja. Je, je, je, de journalistiek durft gewoon niet. Ik, ik, ik, ik hoor wat u zegt en toch vind ik het uh, een klein beetje makkelijk. Dat is net als dat bij Knevel van den Brink... dan uh, reageren mensen altijd... ja, jullie geven alle christelijke partijen uh, te veel het woord. Uh, nee, maar, en, en, en bij Paul Wittemers hebben ze... dat, dat, dat nou zei, is het verwijt. dan matige de manier waarop... Van en Knevel, maar ook anderen... Uh, Jeroen Paul dan okay. ook, hè... Uh, de... de de, ...de politicus of andere mensen in interviews benaderen. Ja. Die aanmatige manier van, wij weten het, en de vragen die wij stellen... ...die zult u uh, zodanig beantwoorden dat ik uh, toch als journalistje gelijk krijg. Oké, okay, meneer De Ruiter, ik, uh, ik denk niet dat wij het eens gaan worden met elkaar... ...maar ik vind het wel dat u... dat zit in uw opleiding denk ik. Nou, dat, ik dat... zal nooit toegeven dat hij verkeerd bezig is. Precies, waarschijnlijk ben ik al verpest... ...maar toch wil ik u bedanken voor uw mening. Uh, en, en okay. Ik heb u graag de ruimte gegeven om die ook te ventileren op de radio. Ja, Dank Ja, en ik wens u ook een fijne nacht. Jij ook. Dank u wel, tot ziens. Ja. Nou, zomaar twee interessante gesprekken. De ene met Roel de Ruiter over de moraal van de journalistiek... en daarvoor met Annemiek over teleurstelling... Ja, in de mensen die, die, die een beetje moeilijk doen om wat te missen. En zo zie je maar, er leeft best een hoop teleurstelling in de samenleving. En vast ook wel iets bij u... U kunt het gewoon laten weten via 0800 1121 0800 1121. Dan uh, kunnen we er uh, uh, gezellig en interessant en soms ook vurig met elkaar over praten. En als u mij dan weer belt, dan ga ik zo ook eens even kijken... of er wat mailtjes zijn binnengekomen en, uh, en wat via Twitter. En dan kom ik daar zometeen bij u op terug, nadat u even verblijd bent... door Tracy en met They Don't Know. KC uit Engeland komt ze en ze zingt They Don't Know. Het is wel weer een, uh, een wat ouder plaatje. Om precies te zijn uit, moet ik even goed kijken, 1983. Nog voordat ik bestond in ieder geval. Um, aan de telefoon heb ik uh, Joop en Joop die zegt laat armoede de pest krijgen. Nou Joop, ik ben heel benieuwd hoe je dat kort maar krachtig kunt beargumenteren. Nou kijk, um, het is gewoon een, uh, een mening. Uh, het is een houding. Ja, Want, maar je, ben, uh, je bent teleurgesteld in armoede. Ik, ik, ik snap dat niet zo goed. Hoe kun je nou teleurgesteld zijn in armoede? Nee, ik ben er juist helemaal niet in teleurgesteld. Ik, ik denk juist dan, dat, dat maakt niks uit. Wat is armoede nou? Kijk, wij zijn niet Afrika of zo. Kijk, en als je nou een frikandel minder kan eten, wat, wat, wat maakt mij dat nou uit? Ja, maar ja, er zijn ook mij... mensen die hebben gewoon geen geld meer om de huur te betalen en om boodschappen te doen. Dan wordt het toch wel even vervelende armoede. Ja, als je op die grens belandt, dan wordt het wat anders. Maar als je, als je een vakantie minder kan hebben... Of, uh, uh, Kijk, uh, het gaat mij om die grens. Nou, dan, dan maakt het toch geen bal uit. Dan is het gewoon eventjes... Uh, volgens mij is het veel gezelliger als, als je het armer hebt. Ja, waarom en dan? Dan? Dan, ga je naar elkaar, dan ga je naar elkaar toe en dan ga je volkstuintjes beheren. En dan ga je met elkaar groenten verbouwen en zo... Nou, dat lijkt me veel beter. Oké, okay, nou, dat klinkt uh, interessant. En spreek je uit eigen ervaring? Uh, nog niet, maar ik ben wel van plan om een volkstuintje te beginnen. Ja. Maar maar ja goed, kijken hoe het met Nederland is gelopen. Maar ik, even, even uh, voordat, voordat we in het hele algemene... jij zegt ik ben van plan om een volkstuintje te beginnen. Wat is jouw eigen... Heb jij een baan? Wat, uh, of, of zit je in, in de bijstand? Wat is jouw eigen situatie? Nou, ik, ik ben een lobbyist. Uh, ik, ik, ik lobby voor de bank en ik lobby voor de gassector. En uh, okay. uh, zij denken allemaal dat ik voor hun werk. Maar ik werk tegen, tegen de bankensector en tegen de gassector. Nou, dan hoop ik niet dat je baas luistert. Mm, ja, dat kan me niet zoveel schelen. <laughs> maar kijk, uh, de, de gassector... Die, de, dat geld, wat, wat daarmee is gedaan, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Ja. Zelfs niet gewoon in het de, de democratische Nederland. Ja. Maar dat, nou, dat, en, dat uh, wordt wel een hele ingewikkelde, ingewikkelde hoek hoor, denk ik Joop. Omdat dat, uh, dat is iets waar ik niet zoveel van af weet. En jij misschien wel als oh. lobbyist. Maar ik, ik ben meer even benieuwd naar jouw echte teleurstelling. Ja, oké. Okay. Nou, dan, dan, dan moet ik je teleurstellen. <laughs> Want ik, ik ben helemaal niet teleurgesteld. Eh, maar waarom uh, bel je dan? Uh, uh, nou... <laughs> ja, ik ligt dan maar eens uit. Ja, ik vind dit een hele goede vraag. <laughs> <laughs> nee, oké, okay, oké. Okay. Dan laat ik een ander antwoord. Vind je het goed? Ja, dat vind ik ook goed, hoor. Ik ben wel een okay. beetje teleurgesteld in je. Nou, okay. goeie nacht nog, hè? Goeien, fijn nou. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Doei. Ja, dat was Joop met een uh, teleurstellend verhaal. Maar dat past ook helemaal in het thema. Dus dat, uh, dat kan allemaal. Ik heb ook aan de telefoon Kees Oostrom. Hoi. Die moest, jij moest ook even zoeken naar een teleurstelling. Maar je kon er toch eentje nou, vinden. ja, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk hou ik niet van dit soort verhalen. Maar het, het is me wel overkomen. Ja. Ik ben ooit een keer... Uh, Gingen we ja, vanuit mijn dorpje naar een uh, feest fietsen. Ben ik met mijn voet eigenlijk tussen het wiel geraakt van een mooi meisje wat naast me fietste. Nou, dat is toch geen teleurstelling? Die, voet, die was wel helemaal. was niet goed meer, zou ik maar zeggen. En wat, wat is niet goed? Nou, die, nou, alles was een beetje gebroken in je voet. Ik alles. kan nog steeds goed lopen hoor. En, uh, niet zo hard meer, maar uh, ik ga de, de Vierdaagse waarschijnlijk nooit meer lopen. Maar, ja. het, het, het, toen, uh, op een gegeven moment, na ja, vijf nee. jaar moet je nagaan, hè, want uh, eigenlijk, om altijd alles. Ik denk altijd, ja, ik kom overal maar weg en alles komt goed en zo, maar. Ja, dit keer dus niet. Ik, uh, ik naar de huisarts, nou, uh, verwijs ik naar de, het ziekenhuis. En dan kom ik bij een chirurg. En die ziet allerlei mensen natuurlijk, uh, ook mensen die uh, gewoon een heel been missen of weet ik het. Uh, maar die keek naar die voet, die zegt: Ik ga er niet aan beginnen. Ja. Want, want dat, dat, ja, hij, hij zegt het wordt er gewoon niet beter van. En, uh, waarschijnlijk heeft die man gelijk. Ik ga op den duur uh, nog wel op zoek naar een nieuwe chirurg. He, maar wacht even hoor. De chirurg zegt tegen jou met een gebroken voet dat hij het niet gaat behandelen, omdat er niet beter van wordt. Dat, nee, dat ja, vind ik maar wel dat heel erg. Wij zijn gelegen gebroken. Het is een oude breuk, want er zit gewoon. Maar ben je destijds niet naar het ziekenhuis groeit gegaan groeit ofzo. Ben, ben je toen het gebeurde niet naar het ziekenhuis gegaan? Nee, nee, nee. Hè? Ja, dat is wel raar, ja. Maar dat, zo zit ik in elkaar. Wat, wat doe je dan? Want je kan toch niet dan ook naar huis komen als je voet gebroken is? Nee, dan, dan doe je even een poosje rustig aan. En dan op een gegeven moment dan, uh, <lacht> loop, je, loop je gewoon weer het huis uit. Nou, wat is dit nou voor een raar verhaal, Kees? Als je als je ja, voet nou, breekt, ja. dan ga je toch naar de dokter of dat naar het ziekenhuis? Hè? Eh? Als je je voet breekt, dan, ga je toch, dan, dan, dan laat je er toch op zijn minst even naar kijken. door iemand die daar een verstand van ja, heeft. Ja, ik denk dat ik hem een beetje voor schaam. of zo. Uh, dat het, uh... En, en, en wat, dat, dat mooie meisje dan? Fietsen die gewoon weg? Oh, nee, hoor. Nee, haar vriend heeft mij toen nog op bed gelegd. Uh, van nou. Uh, ja, ik geloof wel dat het erg is, zei hij. Uh, maar. Uh, want jij stel je eigenlijk niet zo direct aan. Maar ja, het is gewoon het is een beetje. Uh, ja, ik, ik, ik begrijp precies wat je bedoelt, want het is natuurlijk gewoon achterlijk eigenlijk. <laughs> nou, het zei jouw Normaal zou maar... je gewoon met de ambulance naar het ziekenhuis gevoerd worden, maar ik ben gewoon uh, gaan slapen en toen uh, ben ik, nou, na zes weken kon ik een klein beetje lopen, weet je wel. Nou, ik vind het echt, ik, ik heb zelf een paar dat keer iets... vind je heel erg. Nou, nee, nou, niet erg, maar weet je wat is, ik heb zelf een aantal nee, keer iets nee. gebroken en ik weet wat, dat doet ook gewoon ontzettend veel pijn. Ja, doet. Ja, en... Maar ja, ik bedoel, maar ik ben. Ja, dat, dat is nou het een of het andere leven. Kijk, ik ben wel wat pijn gewend of zo. Ja. Nou, ik, ik vind het echt een heel bijzonder verhaal. En hoe doet je voet het nu dan? Wat kun je wel, wat kun je nou, niet? Nou, uh, ik, ik, loop, ik loop eigenlijk uh, redelijk normaal. Vroeger kon ik goed dansen, maar dat, dat gaat dan weer net ietsje minder. Maar ja, dat, ik ben een 54, dus ja. Ja. Dan ga je. Oh, dat past <laughs> wel bij me, weet je wel. Ja. Wat was je favoriete dans? een beetje, nou ja, alles eigenlijk. Gewoon de, uh, <laughs> Weet dat? Jenga-style nu, hè? <laughs> Jeng Jenga-style? Nee, dat, dat die nieuwe dans, eh, uh, nou, uh, nou, die... de geluidstechnik en in de Kijk Elkaar. vragen het aan, dus je moet ons even helpen. Ja, het ik het is dat het jammer dat het geen draaien. televisie is, anders kon je een stukje voordoen. Hey nee, Jenga-style, is uh, die, uh, die, wat is dat, in Japaner of zo, die, uh, die uh, zo... zo. In een heel mooi pak, heel uh, maf zat te dansen. Nou, dat, dat was ik ook, uh, weet je, altijd. Ja. ja. ja. Kees, ik, ik heb jou toch een aantal keer aan de telefoon maar Ik vind dit toch wel het meest bijzondere verhaal wat je ooit uh, gedeeld hebt. Ja, nou ja, maar dat, dat probeer ik ook. En ik probeer het op een vrolijke manier te vertellen. En eigenlijk is er ook niks aan de hand. Want het, het leven gaat gewoon verder. En uh, en ik probeer nog een keer, uh, ja. Iemand moet ook keer naar die voet kijken. Dat het <laughs> toch weer... Als er of iemand luistert. Krijgen, als er een arts dat luistert. Ik ben een als 16 weet je wel. Ja, ja, Nou, ik zal als, er, als er een arts daar naar dit programma, dan zal, ik de, dan zal ik ze naar jou doorverwijzen. Ja, Oké, okay. nee, dan blijf ik blijf luisteren. Dat lijkt me goed. Hé, hey, dankjewel voor je belletje. Hé, hey, Renze. Mooi mooie dag. Oké, okay, fijne nacht. Hoi. Dat waren Kees en Joop met beide toch wel, een, uh, ja. Een bijzondere inbreng. En uh, dat uh, verwacht ik eigenlijk ook van u. Dus bel vooral eventjes uh, op. Dat kan via 0800-1121. Ik uh, krijg ook wat reacties via Twitter. Iemand zegt, uh, en dat ging dan nog even met name over, uh, over de reacties van... Uh, uh, over het belletje van Roel de Ruiter over het journaaien. Uh, iemand zegt, men moet eens leren omgaan met teleurstellingen... in plaats van anderen de schuld geven. Dat maakt het een stuk makkelijker. Dat zegt John Koeraats en Peter Huigen zegt... Ik vind het allemaal nogal aanmatigende journalistiek. Voei, voei. Maar wel met een smiley erachter. Misschien was het ook weer gewoon een quote. Dat weet ik niet. U kunt ook reageren. Dat kan via nacht.eo.nl. Via Twitter dus met uh, dit is de nacht. Of gewoon even bellen met 0800 1121. En uh, mocht u net inschakelen, het gaat over teleurstelling. En u mag alles delen. Teleurstelling in de politiek. In, uh, in Rutte of Samson of in, uh, in, in wie dan ook uit het hele politieke veld. Of gewoon iets uit uw persoonlijke leven. Iemand of iets waarin u de laatste tijd uh, teleurgesteld bent. 0800 1121. Dan uh, spreek ik u zo naar Brandon Heath.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 Clouds and busy crowds, it's where you wanna be. Won't you come on up, come on up. to Blue Mountain, where the time crawls and the waterfalls? Blue Mountain, majesty. Postcard to your sweetheart, take a picture by the sign. See all the way the seven states and the coast of yeah, the weather's right. Yeah, it's always right, it's paradise, it's like you never see. Take a nap under a hickory and wake up in a dream. Won't you come on?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 Crows in the waterfall Blue Mountain majesty Where the time crows in the waterfall Blue Mountain majesty Blue Mountain van Brandon Heath um, er is blijkbaar veel teleurstelling. Ook over de mail krijg ik het een en ander binnen. Uh, even kijken hoor. Ja, er zijn toch mensen... We gaan het gewoon eventjes lekker kwetsbaar over mezelf hebben. Er zijn mensen die hebben er moeite mee dat ik vaak tutoieer. Dat klopt, dat is een beetje dingetje bij mij. Uh, vaak klinken mensen jong en dan zeggen ze op een gegeven moment dat ze 73 zijn. En ik kan dan vragen, vindt u het erg? Wilt u dat ik u zeg of jij? En eigenlijk zeggen ze dan 9 van de 10 keer, zeg maar jij. Uh, maar ik wil best even vragen. De volgende gast aan de telefoon, dat is Hans. Hans, goeiemorgen. Goedemorgen. Zal ik, zal ik maar gewoon u zeggen? Met wie spreek ik, uh, mag ik vragen? Uh? U spreekt met Rensklamer. Rensklamer. Rensklamer. nou. Uh. Ik heb... Uh, de eerste klacht is in ieder geval... We uh, uh, Ik vind de Klagen vind ik eigenlijk een goedkoop uh, thema. Maar uh, uh, gelooft u in de mammon? Uh? Geloof ik in de, in de wat? In de mammon. De mammon? Nee, niet dat ik weet. Wat is de Mammon volgens u? Ik zou het niet weten. U bent van de EO? Zeker. Ja? Hebt u de Bijbel wel eens gelezen? Regelmatig. Regelmatig. We hadden het daarnet over geld. Ja. En de gel geld is de Mammon. Ja, Toen Mozes van de berg af kwam met zijn tien geboden. Ja. Hm, verbood hij in principe. En dat staat ook in die tien geboden. Het vereren van de Mammon. Ja, het symbool voor geld, heb je het en dan over? Juist. En onderaan, wat waren ze onderaan die berg gaan doen, de ongelovigen? Uh, een afgoed aan het vereren. Precies, en wat, wat, wat was dat? Is dit een grote Bijbelquiz? Nee, nee, we gaan eventjes door gewoon tot het tot principe, tot eigenlijk tot de essentie waar ik het door wil brengen. Oh, ja, sorry. Het, het woord respect namelijk. Ja. Uh, we gaan door. Eh. Uh, ik ben er klaar voor. Het goud, het gouden kalf die je had aanbeden, aanbeden. Ja. U had daarnet een oudere vrouw aan het woord... Ja. ...die is aan het uitleggen was... ...dat ze te doen had met mensen die het wat minder hadden... Met, uh, ...met hun inkomen. Ja. En dan had u, op uw manier... ...geen boodschap aan. Ik vond het schandelijk... ...de manier waarop u die mevrouw... ...op die leeftijd behandelde... Ik weet niet hoe oud u bent en wat voor levenservaring en wat voor referentiekader en waarover u beschikt. Om ja. überhaupt zich een mening te kunnen voelen over het feit van je beseft wanneer je aan het minimum aan de onderkant van het uh, inkomensgebouw zet. Of aan de bovenkant dan dan percentages zwaarder wegen. Ja, maar waar maakt u uit op Schap dat ik daar je? geen respect voor heb? Ik, dat vind ik respectloos in die zin... dat je, dat je jezelf een naar een evangelische omroep noemt... Ja. en het woordje mammon nog niet in zich kent. Ja. Want ik ben absoluut ongelooflijk. Ik ben een absolute aanhanger van de evolutie. Uh, maar dat ik, wie ik ook over het geloof hoor... heel selectief over het geloof hoor praten. Daar waar het uitkomt, refereren ze aan een geloof. De Bijbel is de absolute waarheid... Ja. En daar waar het niet uitkomt, dan geven ze het een een een echt een doodschap na. Een doodschap na. Ik ja. weet niet of u het weet, maar over vijf jaar wordt de laatste Afrikaanse olifant afgeschoten. God schepping. Ik wil u, ik wil, ik wil u dat eventjes meegeven. En daar heeft u absoluut geen schepping over, of respect voor in die zin van uh, dat u uh, uh, gelooft in het feit dat God de aarde heeft geschapen. Ja. En de hele schepping gaat om, aan onze groeimentaliteit, onze groeimarkt, helemaal kapot. En daar is iedereen in minde, inmiddels duidelijk over. Maar het laatste wat u met die oude vrouw heeft gedaan, ja. in die gesprek. Kijk, ik zocht wel even naar de link. Dat echte grofheid te buiten, hoor. Maar ik, ik, ik, ik, ik snap niet vond, precies uw ja, commentaar. Ik, ik vind dat mateloze onbeschoftheid. En, en, dat moet u, en die, die man die daarna over aanmatigheid begon, uh, begon, ik vind dat is niet duidelijk genoeg uitgelegd. Ik vind dat u mensen met een dergelijke levenservaring uh, moet respecteren. Ja. En als u meent op een gegeven moment in de absolute waarheid te geloven, de Bijbel en het woord mamon nog niet eens kent, dan moet u absoluut over religie helemaal de mond... Houden. Nou ja, ik begon ik denk dat er niet ik over. Ik heb inmiddels de eter heb dek gedraaid, <laughs> dat de hele Nederland al lang niet meer meeluisterd, ja. Maar dat is hetgene wat ik kwijt wilde gewoon. Want dat irriteert me mateloos. En kwetsbare ik merk het. Oude vrouw behandelen als een stok oud st stuk vuil. Nou, Want zo kwam het bij me over. Okay. Dus geen aanmatiging meer, maar iemand schofferen. Ja. En dan gaat me er weer. En daarmee sluit ik dit gesprek af, meneer. Nou, fijn dat u overstaat voor een weerwoord. Schamen absoluut doodschamen. Oké. Okay. Dank u wel. Nou, dat was... Uh, Hans. Dank u wel, Hans. Ik heb ook nog aan de telefoon Ton. Ton, goedenacht. Goedenacht. Dat was een leuk ja, gesprek, hè? Nou ja. Wat zeg je? Dat was een leuk gesprek. Ja, dat was een leuk gesprek. <laughs> dat kun je nog wel jaren volhouden op deze manier. Bij ja, dit thema. Ja, <laughs> ja ik ja, denk ik ga daar ja. weer niet op in dat is uh, voor iedereen het makkelijkste Tom. nee precies jij jij sorry ja ik vind het woord lust wel iets uh, te groot maar wat mij uh, wat ik gewoon begrijp is van dat uh, uh, ieder programma uh, was voortdurend uh, door muziek uh, onderbroken ja uh, en het, uh, de deuntjes zijn wel aardig maar de tekst is onbestaanbaar of het nu Nederlands is of, of Engels uh, van, uh, de, de, de, de, ik denk dat 80% je niet kunt volgen, Qua, qua tekst, qua lyriek. Oké, okay, jouw en, punt is, de, de teksten in, van, de, ja. van de liedjes die gedraaid worden op de radio zijn niet te verstaan? Ja, precies. Maar komt dat dan nou, dat door zijn... de articulatie van de zanger, of komt dat door de taal waarin het liedje is gemaakt? Nee hoor, van, in het Nederlands heb ik precies hetzelfde probleem. Dat komt gewoon door de slechte articulatie. Daar hmm. komt het door. Wat zouden we daar ja, eens aan kunnen ja. doen? Ja, gewoon geen teksten of geen, geen liedjes meer draaien... die gewoon onverstaanbaar zijn. Ja. Dat zou je eraan kunnen doen. Ja. Om daar beter en scherper op te letten. Maar is dat een, dat... hoor je dat ook van mensen uit jouw eigen omgeving dan, Ton? Dat, dat die dat ook hebben? Ja. Want ik, ik herken het niet zo, moet ik zeggen. Ja, nee, dat hoor ik ook. Dat waar, waar ging het eigenlijk over? Oké. Okay. Nou, dan kan niemand dat navertellen. En wie is, wie is dan een artiest waarvan je zegt... dat is nou wel iemand die ik, die ik goed versta? Nou, dat, dat moet ik heel lang in het uh, verleden duiken. Maar ik vond de teksten van, van Abba... Dat is natuurlijk heel lang verleden. Ja. Die vond ik wel verstaanbaar. Oké. Okay. Mamma Mia. Ja, dat is heel lang geleden. Maar in ieder geval, dat zijn mooie teksten. Ja. En, uh, uh, en, en verstaanbaar. Dus heb je een... Uh, weet je wat? Ik ben ook de moeilijkste niet. Dat, uh, dat leek misschien wel even zo na het gesprek net. Maar ik ben soms best wel nee, winnend. Nee, nee, nee. Dus uh, heb jij een... Uh, ik mag zo een verzoeknumertje indienen van Abba. Ja, nou... D -d -d -d Nee, dat, dat kan ook zo eventueel... Dat kan ik zo niet... Uh, niet uh, draai maar iets. Als je dat uh, voor handen hebt, dat ja, maakt niet uit. A, als, ik, als ik een ja. uh, titel zeg, herken je het dan wel of niet? Ja, waarschijnlijk al. Ik noem eens een... Uh, een uh, lay all your love on me. Mama Mia. Me and I. Money, money, money. People need love. Ma Mama Mia. Money, money, money. Dat zijn hele goede nummers. Ja? Nou, weet je wat we doen? We hebben het net over mamom gehad. Dan lijkt het me wel toepasselijk. Ja. Want ik weet er <laughs> natuurlijk alles van. Om money, money, money te draaien. Dat lijkt me erg leuk. Zullen we dat doen? dat is goed. Oké, okay, dank voor jou, Tom, En een fijne nacht gewenst. Jij ook. En succes met je programma. Dankjewel. Gaan we luisteren naar ABBA. Money, money, money. Mamom. Mammonmamamon van Abba was dat? Of Money Money Money. Het is maar net hoe je het wil noemen. Ik heb aan de telefoon Annemiek van 73 jaar oud. Annemiek, goedenacht. Goedenacht. Weer een leuk, uh, leuk muziekje. Ja. Uh, ik moest ontzettend lachen met die beller, ik ben de naam kwijt. Hans. Die mij, die mij in bescherming ging nemen. In ja? de eerste plaats vind ik het heel erg leuk dat... Rennen ze mij gewoon met je en jij aanspreken? Dat doen mijn kleinkinderen van twee jaar ook. Ja. En dan hoor ik er gewoon lekker bij. Op de tweede plaats voel ik me helemaal niet oud. En op de derde plaats voelde ik me ook helemaal niet geschoffeerd. Ik had een leuk voorgesprek. Ik weet dat ik een beetje een oude hoer ben. Een beetje wijdlopig. Maar ik vond wel dat ik over ernstige dingen moest reageren. Zeker. En toen herinnerde ik mijn, mijn eigen teleurstelling in mijn leven. Ik herinnerde mijn jeugd. En toen dacht ik, maar ondanks Arboe waren er gewoon leuke tijden. Ja. En mocht ik dus dingen doen, had ik verstandige ouders en kwamen er doorheen. En er waren ook andere inbellers die op dezelfde toer zaten. Van, ach, oh, wat zitten we dat te sappen? Ik begin een volkstuintje. En dan kom ik er wel weer doorheen. Wat zitten we ons toch te sappen maken. En dat vond ik leuk. Dus en ik, ben, ik heb een leuk gesprek met je gehad. En nou, ik hoef niet in bescherming genomen te worden. Kijk, dat is dan even jouw boodschap aan Hans voor vannacht. Ja. En Hans, kom op jongen, niet zeuren. Gewoon er doorheen komen. En ik ben gewoon, je en jij, ik voel me niet oud, ik ben 73. En ik hoop dat ik 93 word. Ik hoop dat uh, dat met jou. Ja, okay, dan. Dankjewel voor je belletje. heb van pensioen van mijn ex-echtgenoot. Kijk, geniet daar lekker van. En ik ja, vond het erg pensioen, stelvol dat je nog even ja, hebt gebeld. Pensioen van ze hebben het heel moeilijk, want die vrouwen die worden zo verdomd oud. <laughs> Doei Annemiek. Nou, dikke lol met 73-jarige Annemiek. En dat kan gewoon om twee uh, om voor drie s'nachts op uh, uh, 13 november. Dat is het namelijk. Ik heb ook uh, Gerda aan de telefoon. Gerda, goedenacht. Af met uh, He, Heb je de rel een beetje meegemaakt, het afgelopen half uur? Uh, ik luister van het begin van de uitzending. Kijk. Ik uh, ben altijd geïnteresseerd om te horen over welk onderwerp het gaat altijd. En uh, dit is natuurlijk ook weer uh, heel spannend en boeiend. Ja. En uh, nou, ik heb zelf ook een teleurstelling gehad. En uh, daar zit ik nu uh, middenin. Ja. Dat heeft uh, alles met mijn werk te maken. Vertel. Dat ik jarenlang een collega gehad heb... Uh, en die uh, achteraf gezien uh, ja, mij ongelooflijk teleurgesteld heeft als we samen denken uh, ja, een vuist te kunnen maken. Uh, samen de boel vlot te trekken in de organisatie. Ja. En uh, dat we moeten reorganiseren. Ik ben mijn baan kwijt intussen. Uh, uh, meneer op zichzelf is met uh, ja, een, een bijna twee ton uh, weg kunnen gaan. Ik ben in de uh, prepensioen uh, uh, gebonjourd. Ja. En uh, ja, ik zit met een grote teleurstelling met alle berichten die ik hoor en alle meningen en uh, ja, dat gedoe met de VVD enzovoort. Ja. En, ja, dat is een hoop teleurstelling zeg ja, Ik zit er middenin en ik, uh, als je er middenin komt te zitten... Dan, dan heb je een ander verhaal, hoor. Dan praat je even anders. Dat begrijp ik goed, ja. Ik ga jou zo even uh, een beetje doorvragen. Want er komen een heleboel vragen in op, maar uh, als er één ding vaststaat op Radio 1... dan is het altijd het nieuws om het hele uur. Dus als je ja. gewoon even blijft hangen, dan praten we na het nieuws even met elkaar verder, oké? Okay? Ja, is prima. Dank je wel. Okay, tot zometeen. Dan kun je meer vertellen over, uh, over jouw teleurstellingen specifiek... en hoe je dan met wegmonstuur bijvoorbeeld... Maar eerst gaan we even luisteren naar het nieuws van drie uur s'nachts hier op Radio 1.